Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur van onze uitzending deze week. Fris en fruitig zijn we nog, dat wilde ik eigenlijk gaan zeggen. Maar ik geloof dat technicus Rolf Schreuder een klein dipje heeft. Groeit hij vanzelf weer overheen. Komt helemaal goed. Uh, ik voel me in ieder geval nog wel fris en fruitig, dus ik sleep hem er gewoon doorheen. De wekker is vast al gegaan bij onze co-pilot van dienst vannacht. Dat is Peter Belt. En wegenwachter Rigo Severs is misschien ook al wakker. Hij is de gast in het laatste uur getiteld Nachtvluchten Zomercocktail'. En daarbij verwachten wij ook... De cocktailcar. Dat is weer eens wat anders dan de huisgeschakte cocktail. We laten ons verrassen door Erik de Bond en zijn cocktailcar. Voordat die cocktailgekte losbarst... kunt u tussen vijf en zes gaan luisteren naar Joke Hermsen... in Anders Denkende met de onnavolgbare Gerard Klaassen. En dan nu over tot de orde van dit uur. Eelke de Jong, de schrijver. Hij is niet oud geworden. Hij werd geboren op 17 juli 1935... en overleed op 1 augustus 1987, slechts 52 jaar oud. In dit uur een compilatie van radiomateriaal met Ilke de Jong. We beginnen met een bijdrage van de Vara uit 1979... waarin Rijk de Gooier... Peter van Straten en Elke de Jong met elkaar in gesprek waren... over hun in boekvorm verschenen Haagse Postbriefwisseling. We gaan terug naar 1979. Luistert u naar Het Zout in de Pap. Beste jongens was de titel van een brievenrubriek... die gedurende een jaar in het weekblad de Haagse Post stond. Hij werd geschreven door de tekenaar Peter van Straten... de acteur Rijk de Gooijer en de schrijver en ex-schapenhoeder Elke de Jong... Onderwerpen die in de correspondentie regelmatig terugkeerden waren kleinkunstartiesten en het landleven rond Giethoorn waar de drie briefschrijvers in de tijd woonden. Beste jongens is nu ook de titel van een boekje uitgegeven bij Peter Loep, waarin een selectie uit de correspondentie is opgenomen. Peter van Straat en Elke de Jong gingen onlangs in Utrecht op ziekenbezoek bij Rijk de Gooier die in het oogleidersgasthuis aan het herstellen was van een operatie. Volgens Noep loopt het uh, goed. Dat was bijna de komen die goed. Hè? Oh, dat weet ik niet. Ja. Ja. Dat weet ik helemaal niet. Ik weet wel dat uh, Ronnie Bierman was hier en die heeft het aan Dick Smidden. Die ging in het ziekenhuis, Dick Swinnen. Die is gevallen of zoiets en die leest het. Die had het nooit gelezen en die heeft het cadeau gekregen van Ronnie Bierman en die leest het voor op de zaal. Oh, ja, ja. ja. Kennen jullie Dick Smidden? Ja, die, ja. Stem. die stem. Ja, en die mensen komen niet meer bij. Op die zaal. Dat is uh, ja, een enorme hilariteit. En die vinden het zelf ook heel leuk, die kennen het niet. Oh. Die is te gaan lezen, is te er zelf om gaan lachen. En draagt nu voor op de zaal, op verzoek, moet ik iedere keer weer voorlezen. <tie> dat, toch een dat, dat lijkt me heel leuk, ja. Maar ik weet ook niet of het loopt, ik heb geen idee. Was dat de opzet oorspronkelijk, om het te bundelen? Die brieven? Nee. Dat is niet... nee. Het was al meer zo dat. Uh, uh, dat, dat eigenlijk uh, geen andere. Uh, ik wist niks te bedenken. Zeg nou maar, om, uh, maar eerlijk, hij was te lui. <laughs> eerlijk, was te lui om dat stukje te schrijven iedere week. En, uh, Tijdnood. Ja, stel dat zo lang mogelijk uit. En de deadline was maandagochtend. Nou. Dus zondagavond moest hij dat afmaken, het stukje. Zijn rubriek. En op een avond is hij bij ons gekomen, in Giedorn. Wij woonden allemaal nog in Giedhoorn. Zowel Peter als Elke en ik. Ik ben de enige die nog woont. En zei, jongens, help me eruit, want ik weet niet. En zo zijn die brieven ontstaan. Toen hebben we een brief aan elkaar geschreven. Dat hebben we toen dus één keer gedaan, meen ik, hè. En toen heeft Elke later weer zijn eigen rubriek hervat. En, en later is dat van start gegaan, die brieven toen. Het waren ook echt brieven of was het meer dat jullie gewoon uh, op tijd allemaal dat st stukje naar de krant sturen. Ja. ja, Dat gezegd wel. Ja. Laat was het zo, ja. Nee, we stuurden het wel allemaal aan jou toe. En naar mij, ja. We stuurden maar wel naar je toe, ja. ja het, waren wel, het was wel in briefvorm uh, uitgewerkt, toch? Steeds. Maar was, ja, maar het was in het begin was het zo dat we eerst elkaars brieven lazen en erop in konden haken. Later was het niet zo. We sturen maar gewoon onze brieven kruiselkaar elkaar nu. Het ja. niet zo dat we op elkaar als brieven zozeer antwoord gaven. Dat was niet het geval. Want nu kreeg je ook hetzelfde, we kregen tenminste, dat is bij mij zo, dat ik hetzelfde kreeg als elke, dat ik het wat laatste ogenblik maakte. En dan denk ik, oh jee, die brief naar elke. Ja, Elke die ook knorrig je later was op... en van, de opbellen deed, dat op het. we zo dat elke dan opbellen van, van, blijf je met die brief van <totstuken> Dit Die heeft toch geen stijl om zo te werken? <totstuken> nou, je bent <hebt totstuken> ook vaak doorgebeld. Die brief naar mij. En ik meestal dat ik dat elke keer door en dat elke keer het opnam op een band. Die ik ja, en dan tikte ik En dan uit. was hij nog huidtikken s'nachts. En dan wegbrengen s'nachts. Ja. Want ik zat ook met die schapen intussen, dus dan... Uh... En toen heb ik zijn probleem eigenlijk, uh, eigenlijk wel begrepen. Het probleem dat elke had. <laughs> dat zo'n stukje iedere week, dat, dat is vreselijk. Maar toen daarna ben je dan pront alleen begonnen. Ja, toen dus. ben ik heel overmoedig alleen begonnen. Dan ben ik ook helemaal gestopt. Ben je ermee gestopt? Daar ben ik mee gestopt. Ja, ja ik vind het een vreselijke stok achter de deur. Kijk, een, een, een, een toneelspeler. Je moet naar die zaal. Je gaat niet een hele zaal laten wachten. En die auto rijdt er naartoe. En je collega's gaan er ook naartoe. Dus je moet wel. Huh? Maar hier, ja, je kan zeggen... Nou, ik sla ze een week over. Huh? Dat kan je met toneelspelen niet? <lacht> also, ik vind iedereen alles wat je thuis doet hè, en dat is schilderen, schrijven. zelfs een gatboerende muur vind ik al heel vervelend. Ik werk niet buiten het huis. Nou, dat geldt toch voor denk ik voor Peter van Straaten niet zozeer. Hè? Nee, ik, toch een lekker thuis. Doen. Ja, lekker thuis. Nou, een gatboren zou ik nog niet zo gauw doen, maar. Nee, ik vind het wel lekker thuiswerken. Dat je de deur, maar ik moet ook vaak de deur uit. Wegbrengen. Wegbrengen, ja, en daar gaat veel tijd in zitten. Dat ja, doe je op de post. Ja. ja, dat is niet zo leuk. Maar broer. soms ben ik te laat in de post... ja, nee, ja, dat moet niet. <laughs> dat moet niet. Het ja, hoeft niet. Je kan veel nog tijd zijn... Zonder we. Ja, dan ben je ook te laat. Vaak kost het wegbrengen meer tijd dan het en meer geld ook. En, en meer geld, geld ja. <laughs> ja. Nou ja, zeg maar even wel weer gezellig je er even uit kan. Ja, ja, lekker. Ik heb al die jaren in ik nooit een stukje op de post gedaan, maar altijd uh, smaanders naar Amsterdam toegebracht. Ja, ja. Jij, jij verbruikte meer benzine ja, dan, dan dat, dat je voor dat het stukje kreeg. Ja, ja. ja, maar je had het hier roven. Want je reed toen in een ja, Rover. 1870. Ja. Ja. Ja. Daar kon je er nog net als je mee halen. Ja. Ik ja, was 260 kilometer heen en terug. En dat was ook ongeveer wat voor een stukje kreeg. Ja, zeg maar, de, nou, de Ja, ah, je had een kleine winst. Ja, <laughs> ja. ja, ja. <laughs> ja daar kon, kon ik iets van drinken als ik in Amsterdam was. Ja, ja, ja. Je moest niet via zwart Zwartsluis nog een gehaktbal ja, ja. Hè? Dat zegt zat je fout. Dat dus was hier over je putje. Ja. <laughs> ja. Jij moet iedere dag met vader en zoon. Moet jij? Ieder ja, daar? Ja. Zoals Karmichelt iedere dag zo'n kronkel moet doen. Dat lijkt mij nou dat me gewoon. als een. Ik zou daar van nachts van dromen. Mm. Ja. Nee, want je moet het verzinnen. Ik zou iedere avond hetzelfde doen op toneel, dat zou ik erg Nee, het is makkelijk. Dat is een ja. Het is wel een sleur. Het is een vervelende sleur, maar dat is makkelijk. Want je zegt het op, je hebt het één keer geleerd, je doet dat. Niet dat je nou leuk vindt. <lacht> maar iemand die naar het kantoor gaat, die, die gaat ook naar het kantoor, die doet dat. Was natuurlijk dat uh, stukje, de Duitse ja. Post? Die is nu natuurlijk afgelopen, de ja. correspondentie. Of gaf het niet de aanleiding om door te gaan? Dan? Nee, want uh, ja, het is toch zo dat we. Uh, Kijk, zo'n correspondentie heeft zin als je uh, met een vriend in Nieuw-Zeeland hebt of zo. Ja. of in uh, uh, Tasmanië, maar ja, we zien elkaar er eigenlijk. Uh, regelmatig of voorzien wel iemand die dan weer een van een andere uh, onlangs gezien heeft, dus je blijft toch wel op de hoogte van uh, het wel en wee. Mm -hmm. Van de handen. Ja, die functie had het helemaal niet. Want als ik het wilde weten hoe het met je ging, belde ik je wel op. Ja. Ja, nou, die moeite om een brief te schrijven. Ja, nou nee. ja, wij wonen in hetzelfde dorp ja, Wij schrijven elkaar ook niet. Nee, wij schrijven elkaar ook niet. Ik schrijf nee. aan elke. Want ja, ja. En ik, ik ga toch Want Peter geven. niet met bij... vakantie ging, toen heb ik een brief aan je kunnen schrijven. Ja, dat is voor. Maar... Wel. Het raakt me goed dat een brief schrijven. Ik geloof dat het ook iets. Uh... We hebben, dit is aan de grap geboren, we hebben dat een jaar gedaan en het was wel uh, leuk om te doen. Misschien dat de telefoon daar ook debet aan is. Ja, maar, ik, uh, maar je hebt wel mensen die dat nog helemaal. Uh, uh, Reven en zo, die dat nog helemaal beoefenen: uh, de correspondentie als een, uh, ja, als een soort kunst. Mm -hmm. Maar Ik geloof geloof niet het... Met, met, met, met het vooruitzicht, dit wordt, het, wordt later gepubliceerd. Ja, jawel, dat ja. hebben wij de, nou, niet, niet zo ja, ja. gedaan. ja Het werd toch op de Haagse HAP, maar er is nooit een, een boekje gedacht. We gaan er een boekje van maken of zoiets. Dat heeft loop bedacht, maar we hebben het gewoon uit de grap gedaan. En dit is een lekkere vorm van schrijven. Je, je kunt een beetje free in ja, een briefvorm. En je komt nog eens leuk mensen beledigen ook die je ja, dan pakken nemen ja. wou nemen. Zo. Huh? We hebben flink veel mensen kunnen beledigen in een in, jaar tijd, dacht ik. Hè? Zoals? Eh, uh, nou, Rien Poortvliet heeft er lekker voor langs ja, gehad, dacht raam. ik, hè. Onze, ja. hè? Onze, ja, onze nationale... Uh, redelijk, die heeft er flink voor langs gehad, hoor. Ja. Als lakij. Uh, ja, wie nog meer. We hebben er wel wat mensen door... acteurs hebben doorheen gehaald. PSL is altijd goed, hè? Wil van Zwol, of eh, uh, nee. Wil van Zelds. Ja, Wil van, van Zelds, zel, zel. ja. Ja, ja, ja, want er altijd wel iets op het toneelgebied ja. waar je Jawel, je kon je, je, je gram, of niet je gram, dat is niet... Maar je kon wel wat, wat, wat grapjes kwijt. Bij. Martine komen. Bijl hebben we ook wel eens gehad. Ja, hè? Martine Bijl. Ja, ja. <laughs> Die daar zonder broek optraat, dat verzonnen we dan, of zoiets. Nee, dat schijnt, heb ik later gehoord, dat dat inderdaad zo was. Ja, schijnlijk zo te zijn, <laughs> Ja, ja, goed. Sommige dingen waren ook waar. Dat wouden mensen weer niet geloven. Dus je kreeg vaak de waarheid hè, gemixt met, met verzonnen, verzonnen uh, toestanden. Dat uh, je, je oh, een soort verwarring. In ja, ja. ja. In plaats achter de mensen. Ja, maar wat moeten we nu geloven? Op een gegeven moment schreef elke dat ik van mijn vrouw was. Dat geloofden mensen op een gegeven moment. Jullie, die die, die er echt in. Men wist niet meer wat ze moesten geloven. En dat story jullie weer bij elkaar gebracht had. Ja, ja, ja, ja. Het ja, blad Story met elkaar gebracht. Ja. Ja, een prima verhaal. Was het. <laughs> Gedoe op het land was vaak een thema wat in die, uh, in die brieven terugkwam. Hè? Uh, wat misschien juist interessant is voor de grote stadslezer. Uh... Alles misgaat, ja. Dat, is, dat is, vonden ze altijd erg leuk om te lezen. Dat is getop. Mm -hmm. Ja, het ja. ja, getop. Dat, dat is ook een heen, Dat goed? is een soort. Uh, dat, het leedvermaak van. Uh, ja. Dan ja. moeten ze maar niet app appelleert aan het leedvermaak en dat, ja, dat is volgens mij een van de. Het leedvermaak is altijd een van de beste, als je daar uh, op, op basis van leedvermaak je geld kan verdienen, dan, uh, ja, dat is een ijzersterke formule natuurlijk. Mm -hmm. Als je dat op kan roepen. Ja, Tobbe blijft leuk. Ja. Ja. <laughs> ja, mensen zeggen, zie je wel, dat luk, hem lukt het ook niet. Nee, dat, ja, dat is het. Het geeft ook oh. moed. Het Be geeft een burgermoed, ik heb dat zelf ook heel sterk, hoor. als ik weer lees dat iemand ja, of failliet gegaan is, of mensen er overigens opgereden <lacht> Of gescheiden, of wat dan ook. Ja, dat is een klein opkikkertje. Ja, mm -hmm. maar het is ook zo, maar elke dus vaak zo: mensen, als je mensen maar eens tegenkomt en iemand vraagt hij hoe gaat het met je. En je zegt goed, dan loopt die persoon direct door, dat is niet interessant. Nou, dus die zegt, oh, die is eigenlijk een beetje de lucht. Zeg je tegen iemand, het gaat slecht met me, ga direct. Ga zitten, wat is er dan? is direct geïnteresseerd, ja, ja, ja. je mag een borrel van hem drinken. Die vindt hij direct interessant dat ja, het een je gaat. Je ziet zijn gezicht opklaren. Je maar. ziet hem opklaren, hè? Ja, ja, ja. Eindelijk, eindelijk een medepatiënt. Of, maar als je denkt, nee, het gaat prima. Ben je totaal oninteressant. Oh, nou, dag. Leuk zeg. Ik vind het helemaal niet leuk dat het goed bent. Ja, helemaal niet. Ja, volgens mij het beste is. En eigenlijk... dat helpt absoluut. Ik doe het vaak van zo. Nou, het gaat niet zo best. Meer. Oh nee, kom even zitten, wat is er dan? Nou, dan zie ik maar wat. Ik klacht. Het beste is volgens mij om het een beetje geheim te houden. Van als iemand ja, dan gaat er een niet over. Oh, oh. Ja, als je iets ja. van, of ja, uh, het is alles een paar borrels voor Ja, als je het lang uitstelt. Ja. Oh, Al van nou, Velkamp was daar heel sterk in. in die ja, die zijn altijd dat zijn vrouwens weggelopen met een Italiaanse ja, pianist. Nou, ja. <laughs> die zijn, nou, je weet dat ik ben zelf niet getrouwd. Beste jongens, Elke de Jong, Rijk de Gooyer en Peter van Staten in het Utrechtse oogleidersgasthuis. Alle drie dierenliefhebbers. Elke de Jong was zelfs een paar jaar in schaapherder op de heide bij Hoogbuurlo. Is dat nu afgelopen, die, die schapen? Ik hoorde net dat je er nog tien hebt, maar daar valt weinig mee te hoeden. Ja, nou, die, die, scha die schapen die, besta die kudde bestaan nog. Die, ja. Is overgenomen toen door uh, Staatsbosbeheer. En daar er loopt er uh, nu nee, met die schapen. Hmm. En de aantal schapen die, die privé van mijzelf waren, die, uh, heb nu, die heb ik nu gehouden, die lopen nu in een boomgaard. Amazing. Ja, daar heb ik niet zoveel werk want dan ga ik s morgens even naartoe om ze te voeren. En, uh, maar het is even een leuk uitstapje elke dag. Geen diepvries. <laughs> nou, geen <laughs> Is dus het ver van jou vandaan? Hè? Nou, een uh, kilometer of drie, vier. Oh, het is dus niet te belopen? Nee, het is net zo'n tochtje elke dag. Ah, ja. even er een, je bent even weg. Ja. Heb je ook een prieeltje weer gebouwd of zo? Nee, ik heb daar een soort oude loods. Uh, gezellig, een beetje gezellig ingericht. Ah ja. En kijk, dan sta ik naar die beest. Dan uh, bekijk ik ze even een tijdje. Ja, het is echt dat je toch niet helemaal het contact kwijt bent met uh, de levende natuur. De en heb je ook nog honden? Ja. Hoeveel? Drie. Drie honden ja, nog? Of een uh, katten? Heb ik niet meer. Katten allemaal weg? Nou, die zijn over een aantal is daar gebleven bij die herder. En, ja. en, en verder heb ik er vaak een goed huis voor kunnen vinden. En, en een één hond. hond? En één hond heeft al een paar katten doodgebleven vlak voordat ik wegging. Oh, dus dat is <lacht> ga je ja, ook Niet blinde Max. Nee, die blinde nee, nee, nee. nee. Maar je hebt geen, geen pauwen meer, geen uh, kippen? Nee, nee ik, ik heb haast geen tuin. Een klein, ik woon in een, een huis een, in een straat. dus... Uh... Hm. Nee, ik heb niet Ik heb nu zes pauwen. Oh ja? Heb jij pauwen? Ja, maar ben met een dolk op zes pauwen gekomen. Hoe ben je. Uh, met grote, want het is heel moeilijk. Ik heb al geprobeerd pauwen te fokken. Dat is haast niet te doen, want die kuipers gaan niet best wel Nee, dat is een man die, die, die foksen die woont ergens. Oh, Hij heeft ze gekocht, ja er klaar. Ja. Jonge Pauw. Ze oh, nee. zien er nog niet uit, hoor. Nee. Maar kunnen ze, dan, heb je ze binnen nu? Met dit weer? Ja, ik heb ze al die tijd nog binnen gehad. Ah. Maar je hebt er geen omkijken naar. Nee, ik vond het ontzettend handig geweest. Ja. Je gooit het voor en dan... Maar je wordt wel gek van het lawaai. Straks in het voor. Ja, dat wordt... Wauw. In februari beginnen ze. Ja? Ze gaan op je dak zitten. Ja. Dan maak je je dak kapot. Oh, oh dat maar is, het is helemaal... prachtig. Wat is het grootste voordeel van Pauwen? Niks. Nee. Dat is mooi nou, mooi, even, uh, mooi ja om te zien ja. maar dat vind ik, vind ik überhaupt van oh. de hoenders. Ja. Ik heb altijd kippen gehad omdat ik ja uh, dat vind ik goed, goed, als goed, stoffering goed. Van, ja. een, uh, van een tuin of wat dan mm -hmm. vind ik het zeker zo ja. mooi als uh, planten of uh, struiken ja. of wat dan ja ja. Ja. Ja, ja vanavond heb ik visite vrij veel zelfs maar ze blijven natuurlijk vrij lang he, die, pijlen. Pijlen. Is vrij die worden heel oud hè he? paarden als we één keer door die moeilijke maar morgen, uh, geen jeugdperiode heen zijn, nee. heen, he? dan uh, he? wordt het een ander. Oké, doe dat. Nee, ik heb beloofd. Daar. Vroeg daar. Daag. Daag. Je hebt zes pauwers, he. maar uh, is dat een. Uh, maar een klein gedeelte van je beestenstapel? Ja, nou nee, ik heb, ik heb niks verder. Ik heb drie katten. katten. Hm. Maar verder heb ik niks. Een zes pauwen. Maar ik moet schapen hebben. Oh ja? Ja, maar je, je moet, het gras moet kort in het voorjaar. Nou, ik heb nu al langer, je kan voor mij straks op... Uh... Maar dit is natuurlijk net uitgelegd, hele zwakke beesten, die heidenschapen, of niet? Nee, dat zijn de sterkste schapen die er bestaan. En oh. dat zijn... Die zijn alle ontberingen gewend. En, en die, ook uh... lekker vlees. <laughs> ja, ja die dus zijn heel heide heide lekker heidenschapen. Ja, lekker. Ja, die zijn heel lekkere, zo'n veenschapen. Ja, als ze tenminste op de hei lopen, want dan... Uh... Nee, nee, dan dus eten gewoon gras, ja. hoor. Kleis. stel maar, zeg maar die schapen die op de hei lopen, die hebben een soort uh, wild smaak. Oh, ja. Die smaken net zoals reebouw je... Nee, maar ik moet schaam, maar anders maai ik me suf. Dan moet ik echt een... Het is zo'n uh... groot land. Een grote cirkel maaien. Dan heb je een goede omheining want dat is het grootste probleem met schapen. Ja. En staan de bomen? Ja, die gaan dood. Nou, die weken. Is... nee. <laughs> Maar die zetten er zit ook weer een hekje omheen. Nee, die schors toch? Nee, dat was bij mij, dat deden die paarden. Die vader die schors ook en die schapen. Maar de schapen heen. zijn ook de die ja. schorsen op te eten? Ja, sommige. Maar dat is... Ja, maar daar is wel een hekje omheen. Om, dan, dan hebben ze, dan ze hebben de... niet genoeg gras ofzo, want ze vreven ah. toch wel liever gras. Ah, ja. Dus dat is er genoeg andere, dat is een noodsprong. En zo goed is dat jij misschien, uh, ja, in geval van nood... Uh, <hijf> Uit de muur heen. Ja, ook uh, een <hijf> kokette uh, fijn uh, dinertje bevraagd. <hijf> ik Nee, alcohol drinken, dat ja, is wel al genoten. Ja, ja. Bij gebrek aan water. Ja, ja dat kan, nee, dat begrijp ik. Nee, ja, ja. maar dit het lest, het dorst niet, bier oh. nou. Heb jij die aftershave nog, met dat flesje? Nee, dat heb ik niet. Wat was dat? Nou, Rijk had een uh, soort aftershave. Dat zat in een flesje. En dat was, uh, dat, was, uh, dat was... Ik ken ook ontzettend lang over gebrainstormd. Over de vormgeving van het flesje. Want het had een soort... Een, een poppenfiguurtje. Of dat, had een figuur, dat was zomaar een, een bovenlichaam. En een taille. En een onderlichaam. Mm -hmm. En om die taille zat ook een echt riempje. God, ja. Een centuurtje met een gespje. Nou, en een schotrokje. En toen hebben we erover gefilosofeerd hoe... Dat elk idee waarschijnlijk ontstaan is op die uh, bijeenkomst. En dat er gewoon één iemand die wist nog een failliete poppenfabriek, waar nog een heleboel honderdduizend centuurtjes, centuurtjes lagen, die ze goedkoop konden kruiden, dan hebben ze die om die uh, aftershave flesjes. Ja, hebben je heel veel aan die Maar ook promotie heeft gemaakt. En het was ook zo'n zo aftershave van een kwaliteit. Zeg maar, als je ongeveer bij het Concertgebouw was, dan, dan, dan, kon je, was je, dan wist je dat je nog maar twee straten van Rijks- en Huis... Van Rijks-Huis, ja. Maar hel. Ja, ja. Die ramen besloeken ervan. Dat zijn niet, de mensen uit huis ja ja ja, ja, ja, ja. Ik meen dat ik het nog heb, dat flesje. Met dat centuurtje. Ja? Ja. Dat, ja. Beetje, dat moet ergens een plaats vinden volgens mij. Dat, In een museum. Ja. ja. Is er geen cabaretmuseum? Nee, er is wel een toneelmuseum, geen cabaretmuseum. Maar geen onderafdeling van kleinkunst? Dat zal er wel bijgekomen zijn, ja. In die tussentijd zal er wel een zo hoed liggen of Maar jij hebt niet zoiets, zeg maar, zoals het letterkundig museum... dat is, zeg maar, zoals Herman Pieter de Boer... waar je alles kwijt kan, waar je in huis eigenlijk geen ruimte meer voor hebt? Nee. Nee. Dat, je, dat, dat niet. Heet Herman dat? Nou, dat hebben schrijvers, dus die kunnen... Uh, die hebben dat Lettenkunde Museum, dus ik weet wel van... Uh, ja, Herman schrijf... heeft er veel boeken toen. Nou, ook, maar ook, zeg maar, als hij boodschappen moet doen, van Judy, en hij krijgt een boodschappenbriefje, of hij schrijft, dat bewaart hij, en totdat hij, zeg maar, van een jaar lang alle boodschappen win, die gaan dan naar dat uh, Lettenkunde Museum, en die verdwijnen daar in een laag. Oh ja? Yeah? Voor later. die <laughs> ja. Of schoenen, die... Dat als een over. peuken misschien dan? Als een peuken niet, weet ik niet, maar schoenen. Dat of zou... van jouw cremafee liggen dan natuurlijk. Hè? En jouw... die, die stuurt ook in al zijn oude kleren, ondergoed... Uh... Licht lichter. Dat ligt in een aparte kast. Goed zijn motorfiets mag ik aan. Ja. Ja? Ja. Dus zorg ik zo voor letterkundig. Ja. Nou ja, nee, niet dat die mensen daar zelf uh, lijfelijk uitgebeld worden. Nee, maar hun werk. Ja. En alles wat er omheen... Om het werk heen uh, zit. Ligt ook daar jouw schapeninform? Uh, jouw sch uh, nee, nee. jouw herder? Het hangt er uh, ook van af hoe actief de schrijver daarin is. Hè? Ja, helemaal. Herman is uh, erg actief in die dingen. Ja. Je moet zelf al een beetje een verzamelaar zijn, omdat. Uh, en ik heb mijn probleem is dat ik al, de, al vaak, zeg maar, s'morgens uh, bij het ontbijt een bodem uh, smeer en niet meer weet waar ik hem, uh, waar, waar hem neergelegd heb. Nee, kijk Herman niet. Herman heeft hem al in een envelop gedaan. Die heeft hem in een envelop gedaan in, uh, en. Echt opgestuurd. Rijk de Gooier, Peter van Straten en Elke de Jong. De heren waren heerlijk aan elkaar gewaagd. Over laat genoemde gaat dit uur Elke de Jong. De journalist en schrijver werd geboren in juli 1935. Hij overleed op 1 augustus 1987. We gaan nu terug naar 1982 toen hij voor de AVRO een uitzending verzorgde getiteld Elke de Jong leest Elke de Jong. We waren wat stil toen een dikke man de kamer inkwam... die het huis vulde met zijn stem. Een paar dagen leek hij niet uit de kleren te zijn geweest. Hij was uit zijn broek gescheurd en zijn hemd hing open. Om de druk van de blaren op zijn voeten te verlichten... had hij de fluwelen schoenen die hij droeg... bewerkt met een schaar, zodat tenen en hielen naar buiten staken. Dun haar hing in lange, doorweekte pijpenkrullen over zijn hoofd. Een grote pot vruchtensap die hij uit zijn jas haalde... dronk hij in één teug leeg. En toen er geen twijfel aan bestond dat hij onze onverdeelde aandacht genoot, ging hij tussen ons op de grond zitten en stak van wal. Luister. Hij was op de loop voor zijn vriendin. Een knappe jonge vrouw die hij een week eerder op een leeg terras had ontmoet. Vertel eens, zeiden we... Deze aansporing had hij niet nodig. Hij vroeg of hij bij haar mocht gaan zitten en dat was goed. Ze ging helemaal op in een boek dat iedereen vijftien jaar geleden al had gelezen. En toen hij daarover een opmerking maakte, bleek ze pas twintig te zijn. Mooi was ze ook en heel begaafd. Hij nodigde haar uit voor een wereldreis per schip. Die avond, nacht en de dagen die volgden waren ze geen ogenblik uit elkaars nabijheid geweest. Thuis had ze een kat die ook veel begrip toonde... voor wat er tussen hen gaande was. Een soort huispsychiater, zei hij. Maar dat kan ik jullie niet uitleggen. Jongens, het was zo'n feest, dat zullen jullie nooit beleven. Hij maakte een grimas en we knikten. Ga door. Toen ik iets vervelends uithaalde en erop aandrong dat ze mij zou straffen... bijvoorbeeld door mijn liefste stuk te maken... ging de kat op die plaat zitten en zette een hoge rug op. Haar kat. Ze moest hem eerst wegjagen. Begrijp je dat? Niemand begreep het. Ze waren alle passagekantoren afgeweest... maar de gelegenheid om onmiddellijk te vertrekken... had zich nergens voorgedaan. Op zijn vroegst konden ze over een paar weken aan de wereldreis beginnen. Nu was dat juist de enige voorwaarde die ze had gesteld. Meteen weg. Impulsief was ze ook. Vannacht, op haar kamer, had hij haar op zijn schoot genomen... om samen de kantoren op het lijstje aan te strepen waar ze waren geweest. Ten slotte was er niet één meer over. Ze was van zijn knieën gegleden en had koel cool en onverschillig gedaan. Kon ze niet een paar weken geduld opbrengen? Vroegen wij. Hij haalde de schouders op en keek ons aan met de blik van een schoolmeester... die vermoeid raakt van de domme vragen van zijn leerling. Daar is het de vrouw niet naar, zei hij met teleurstelling in zijn stem. Ik dacht dat jullie dat wel zouden begrijpen. Ze is heel ongewoon. Dat vermoeden we al zeiden we. Hoe nam ze het verder op? Flink natuurlijk, zei hij, zo flink als ze kon. Maar daarna had hij het beslist verkorven... door zijn beheersing te verliezen en zo hard op haar piano te slaan... dat een paar toetsen door de kamer vlogen. Het enige dat erop zat, was te vluchten. Hij was aan het eind van zijn verhaal gekomen... Hij slikte en knipperde met zijn ogen. om zijn verdriet meester te worden. Toen waren we allemaal stil. Op de hei. Aan de kant van de weg. in een kuiltje in het zand. dat niet groter is dan hij zelf. glinstert een vlieg. De eerste gedachte die bij me opkomt is dat hij gevangen wordt gehouden. Hij strijkt de vleugels over elkaar en schijnt zich aan één kant te willen losrukken. Ik steek een dorre grasstengel waarvan de kern nog pittig lijkt onder zijn lijf en probeer hem op te lichten. Maar hij geeft niet mee, houdt zich slap lijkt het en door mijn tussenkomst loopt het slecht met hem af. Hij raakt bedolven onder een berg zand. Een berg... Goed, een handvol. Het is niet zoveel werk om deze berg af te graven, maar ik vind de vlieg niet terug. Het zand is verwarmd door de zon. De vogels zijn stil, maar het gonst van de vliegen. Alleen een raaf heb ik vanmiddag gezien. Hij kwam op grote hoogte over en stootte af en toe het geluid van een knorrend varken uit... Een vreemd insect stevend op me af. Het is zo lang als een pink, niet veel dikker dan een draadwol. Het geschubde lijf wordt met behoorlijke vaart door acht pootjes voortbewogen... die vlak achter het zwarte, voortdurend omhoog geheven kopje zijn bevestigd. Het dier houdt stil voor mijn grote gele schoenen. Het staart me met bruine, bolle ogen aan... Wat hem zo'n indrukwekkend voorkomen geeft... is een snor of iets forsere knevel... die aan weerskanten boven zijn bek uitsteekt. Hij maakt rechtsomkeerd en steekt de weg over... naar het punt waar hij vandaan kwam. Dat kan ik vanuit mijn positie niet overzien. Ik zit op een dikke tak die onlangs is afgewaaid. De schaduwen van de bomen die over de weg vallen zijn even lang als de bomen zelf. Boven de bossen die de verlaten hei omringen... heeft de lucht een onschuldige grijze pastelkleur aangenomen. Een rode bestelauto auto komt over de heuvel rijden... en stopt in het lange buntgras. Er loopt daar geen weg. Een man in een wijde groene broek en een groen hemd... waarvan de kraag open hangt stapt uit en loopt met een slungelige pas naar een omheining... waarbinnen het gras even volop bloeit als daarbuiten. Hij opent het hek en maakt een ronde langs het gaas... dat ongeveer een meter hoog is. Hier en daar trekt hij wat aan het gaas, buigt iets recht, voelt aan een post. Hij steekt het veldje een paar keer kris over... veegt het zweet van zijn voorhoofd, raapt iets op draait het om en laat het vallen. Waarschijnlijk niet iets van waarde. Hij schopt hard tegen een steentje dat iets verder neerkomt. Een groene Land Rover komt de heuvel op en stopt naast de bestelauto. De man die eruit stapt is eender gekleed... als de man die het hek voor hem openhoudt. Ik hoor hun betekenisloze stemmen. Gezamenlijk inspecteren ze het veldje nog een keer. Daarna keert de tweede man terug naar de Land Rover. Hij opent de deur. Een hond springt naar buiten. Hertha, hier! Maar de hond is doof. Kwispelend met het stompje van een staart... rent hij van het ene konijnenhol naar het andere... en komt zo toevallig zijn baas tegen. Deze doet hem een riem om en sleept hem mee door het hek. Het onderzoek van de twee mannen en de hond duurt nog een half uur... en levert geloof ik niet zoveel op, want ik zie hen nergens langer bij stilstaan... en ze vertrekken met lege handen. Eerst verdwijnt de bestelauto achter de heuvel, daarna de Landrover. De nevels komen s'avonds nadat de zon in volle glorie is ondergegaan als losse rookpluimen aandrijven. Eerst schijnen ze op grote hoogte te vervluchtigen... maar later vermenigvuldigen ze zich tot een waterige wolk... die het uitzicht over de bossen aan alle kanten ontneemt. Als ik naar bed ga, vertoont de wolk een kier... waardoor een streep maanlicht valt. Snachts ontdek ik door het dakraam dat de kier zich heeft verwijt tot een trechtervormige opening... een steile zilveren lampenkap die de manenschijn bundelt... tot een zoeklicht dat op mijn huis is gevestigd. De volgende morgen ziet de lucht wit van de zon. Een rood emmertje dat de kinderen in het gras hebben laten liggen... is bijna overwoekerd. Ik verwacht dat het over een week... Tezamen met de andere ongerechtigheden op het erf. niet meer zal zijn terug te vinden. Van de acht beuken die al meer dan 150 jaar op een rij voor het huis staan. zijn er drie kaal gebleven. In de reusachtige, naakte kruinen. roesten duiven, kraaien en spreeuwen. Van een van de bomen is niet meer dan een half vergane stomp overgebleven. ongeveer zes meter hoog aangevreten door legioenen, maden en torren... en begroeid met slijmerige schimmels in bleke tussentinten. De kinderen laten alles liggen en verdwijnen smorgens naar een plek... die ze aanduiden als hun geheim. Soms vluchten ze om half zeven in hun pyjama's door het keukenraam. Zo waardevol moet het geheim zijn dat ze van opwinding s'avonds niet in slaap kunnen komen. Het is zo geheim, dit geheim, dat ik niet weet waar het ligt. In het bos kom ik het tweetal tegen... met glazen potjes vol lieve heersbeestjes. Ze zijn op weg naar hun geheim. Waar is het? Dat zeggen we niet. Wat is het dan? Ja, dat zeggen we ook niet... Ze wisselen blikken van verstandhouding. Hebben jullie samen een geheim of heeft ieder een eigen? Informeer ik verder. Ieder heeft een eigen. Want hij is een naaper, stelt zijn zusje van zeven vast. Wat? vraagt hij. Hij is nog maar drie. Ze staat in ogenblik in tweestrijd of ze hem de betekenis van het woord zal uitleggen en besluit zich ervan af te maken. Jij bent een aap. O, oh, zegt hij, kan een aap ook niks. Een aap kan alles, zegt ze. Ben jij een aap? vraagt hij. Nee, luidt het antwoord, want ik kan alles. Ik kan ook alles, hoor ik hem nog tegenwerpen... terwijl ze zich verwijderen. Na het middageten, dat haastig wordt binnengeschrokt gaan ze er vandoor met lege potten die ze uit de kelder hebben gehaald. Wat doen jullie met die lieve heersbeestjes, vraag ik. We bewaren ze. Waarom? Omdat we ze zo lief vinden. Hij knikt instemmend. Maar ze gaan dood in die potjes. Waarom vangen jullie geen vliegen? Ze haalt haar schouders op. Die vinden we niet zo lief. Legt hij uit? De sloot. Kop en schouders van de buurman steken naar het gras. Hij kijkt sluw uit zijn oogjes, maar zijn mond hangt meestal half open... alsof hij vergeten is wat hij wou zeggen. Zijn hengel rijkt over de beek. Af en toe vangt hij een visje. Het zijn alleen jonge rietvorens die willen bijten. Hij neemt ze in de holte van zijn hand en laat ze los in een emmer. Nadat hij er tien heeft gevangen, leegt hij de emmer in de sloot naast ons huis... Zijn mond gaat open en dicht en brengt een smakkend geluid ten gehore. Ik heb er weer tien, versta ik. Het is een doodlopende sloot die onze erven scheidt. Er groeien een paar struiken langs, meidoorn, willig, vlier en een witte sering. De vissen schieten, glinsterend in het daglicht, naar de duistere bodem... waar ze troebele wolken doen opstijgen... Smorgens zit de kat aan de slootkant. Alleen zijn staart, die boven het hoge gras uitswiept... verraadt zijn aanwezigheid. Hij loert op een doodvisje dat roerloos in een plak kroos ligt... de witte buik naar de lucht gekeerd. In de open houten schuur... waar de buurman zijn dagen doorbrengt met timmeren... heerst een vliegenplaag. Als de zon schijnt... En de warmte zich vastzet in de schuur, komen ze uit hun spleten en holen en zwermen om zijn bezweten kop. Af en toe vliegt er een zijn mond binnen. Hij spuugt en gorgelt en weet niet meer of hij de vlieg heeft doorgeslikt. Als de zon schuil gaat achter de wolken en de lucht in de schuur wat afkoelt, strijken de vliegen neer tegen de houten zoldering die nog enige tijd behagelijk warm blijft. Een wesp vliegt de schuur in. Hij gonst in spiralen om mijn buurman heen en landt op zijn knie. Tot zijn verbazing houdt de wesp een vlieg omkneld. Hij bijt zijn slachtoffer de vleugels en de poten af en eet hem op. Daarna veegt hij zijn bek af en stijgt weer op. Met een fraaie bocht verdwijnt hij uit de schuur. Kort erop keert hij terug. Nu de buurman erop let, ziet hij hem telkens met een vlieg verdwijnen. Soms eet hij hem meteen op, maar meestal neemt hij hem mee. De kat heeft een zwaluw bemachtigd. Ik heb hem zijn prooi afgenomen, maar het vogeltje lijkt op sterven na dood. Wat moet ik ermee beginnen? Ik gooi het in de sloot en geef de kat een schop. Het koude water brengt de zwaluw weer bij zijn positieven. Hij fladdert met zijn vleugels en probeert zich op te richten. Ik spring in de sloot en haal hem eruit. Ik probeer hem met een doek droog te wrijven... maar zijn hele verenpak raakt verstrikt. Een pootje breekt af. Ik leg hem in een kartonnen doos bij de kachel. Er zit zo weinig leven meer in dat ik hem oppak en meeneem om hem uit zijn lijden te verlossen. Ik kan niets beters verzinnen dan hem opnieuw in de sloten te gooien... in de hoop dat hij snel zal verzuipen. Het is een dapper vogeltje en hij probeert het nog een keer. Voor zijn doen maakt hij nog heel wat spektakel in het water. Ik gooi hem dood met een baksteen. Ik loop achter de buurman aan naar zijn schuur. Hij draagt een kort blauw jasje dat op zijn rug omhoog kruipt. Zijn duimstok steekt uit een zak achterop zijn broek. Als we in de schuur zijn gekomen... neemt hij de duimstok uit zijn zak en wijst ermee naar een wesp. De wesp vliegt onrustig rond en botst tegen de vliegen aan... die opstijgen en een eindje verder neerstrijken... Eindelijk heeft hij er een te pakken. Hij vliegt ermee naar buiten. Ik sla een vlieg dood. Hij is tot barstens toegevuld met bloed. Volgens de buurman hebben de vliegen zich vol bloed gezogen... op de koeien die in de wei achter de schuur lopen. Misschien dat ze daarom bij de wespen in de smaak vallen. Hij kijkt me slim aan maar de rest van zijn gezicht staat zo dom als het achtereind van een varken. Scherpe ogen lijkt de wesp niet te hebben. Hij vliegt ook op zwarte vlekjes in het hout af. En hoewel er honderden vliegen tegen de zoldering zitten... duurt het een tijd voor hij er een gevangen heeft. Ik laat de buurman een glanzend, donkerbruine kever zien... ongeveer twee centimeter lang, op wat aarde en blad die ik in een doos met een glazen deksel bewaar. Met zijn uitpuilende ogen houdt de kever ons nauwlettend in de gaten. Als ik mijn hand boven het glas beweeg, neemt hij een vechthouding aan. Hij richt zich op, zwaait met zijn voorpoten en spert zijn kaken wijd open. De buurman vraagt of ik de foto van een Russische danseres... vandaag in de krant heb gezien. Knap fruitje, wat? Maar ik heb de krant nog niet gezien. Wacht, zegt hij, waar bewaai je je krant? Ik gooi de pop van een kleine nachtvlinder in de doos van de kever. Het spinsel is half geopend. De kever schiet erop af, neemt de pop tussen zijn kaken... en kruipt met de weerloze prooi onder het blad. De buurman komt met de krant aanlopen... Hij heeft het schouwspel gemist. Ik licht het blad op. De kever kruipt verder weg. Van de pop is alleen nog een stukje huid te bekennen. De sloot tussen onze erven wordt steeds korter. De buurman dempt hem meter voor meter... door er zijn vuilnis in te gooien. Af en toe steekt hij de zaak in de brand. De vlammen verlichten het land achter het huis. Ik zie zijn donkere gedaante takken aanslepen en zakken vol afval. Hij port met een stok in het vuur. Een gelig schijnsel flikkert over zijn tronie. Hij verbaast zich erover dat ik niet kom kijken. Ik weet dat hij mij niet voor vol aanziet. Maar dat dit gevoel wederkerig is, weet hij misschien niet. Al dus Ilke de Jong in 1982 in een bijdrage van de AVRO. Op 1 augustus 1987 overleed de journalist en schrijver op 52-jarige leeftijd. Vanochtend is in Amersfoort op 53-jarige leeftijd de schrijversjournalist Ilke de Jong overleden. Jarenlang was de jong columnist van het weekblad De Haagse Post... waarvoor hij ook samen met Rijk de Gooier het leven van de oude journalist Koos Tak beschreef. Hij schreef veel boeken, waaronder Alleen op het Land... over zijn ervaringen als schaapsherder in Hoogbuurlo. En ook verzamelingen met Nederlandse sprookjes. Zijn laatste bundel, met korte verhalen, heet De Kunst van het werpen. Zijn vriend en mede-auteur Rijk de Gooijer vertelt wat voor mens Ilke de Jong was. Ja, hij was een zeer geestige man met een gevoel voor humor. En uh, ja, ik vond hem een zeer goed schrijver. Ja, een, een soort eigen humor had hij. Hij heeft toen eens een serie op Kantelbeen. Dat was hij eigenlijk een beetje zelf. Uh -huh. Hij was de man van het uitstellen. Uh, de deadline afwachten en dan onder druk kon hij pas een verhaal maken. Maar hij stelde het alsmaar uit. Uh -huh. En verzon ook dingen om dat maar uit te hoeven stellen. Hij nam dus op een gegeven moment een enorme uh, veestapel aan. Uh, hij had op een gegeven moment 64 beesten. Uh -huh. Die hij moest voeren. En, en hekjes timmeren en, en, toen hij in Giethoorn woonde... En, het was alleen maar om, hij hield erg van dieren, maar ik bedoel... alleen maar om niet een verhaal te hoeven zijn. Om met iets anders bezig te zijn. U heeft met hem de serie over de journalist, de oude journalist Koos Stag geschreven. Ja. Dat ging ook op die manier? Nou, kijk, dat vond hij wel leuk, omdat we deed met z'n tweeën. Ik kwam de ene dag dan, dat was één keer in de week. Ik ging dan naar Amersfoort, waar hij de laatste jaren woonde. En hij kwam één dag naar Giethoorn. En dat ging heel goed. Dat, dat, ja... Dat, dat, dat, dat schoot op. Maar omdat we elkaar aanvulden. En daar zat ook weer, centraal stond daar ook weer die humor in, hè? Ja, zeer veel. Ik heb ook zeer veel van hem geleerd, want ik ben geen schrijver. En dus hij was de man die het verhaal vorm gaf. Ik, ik gaf wel ideeën, maar hij was de man die het en. Ja, stilistisch het hele verhaal maakt en dat, ja, dat, dat kon ik niet. Ja, hij had ook een bijzondere betrokkenheid. Dat geeft zo veelzijdigheid aan. Uh, bijvoorbeeld bij de beeldvorming rond psychiatrische patiënten. Hè? Ja, daar heeft hij inderdaad zich de laatste jaren op toegelegd in, in, in Veldwijk. De psychiatrische inrichting daar in Veldwijk. En uh, daar was hij erg mee, mee bezig. Een zeer bijzonder en zeer veelzijdig man. Ja, absoluut, absoluut. Uh, het, is, uh, het is beter voor hem dat hij overleden is, want. Ja, we wisten het. Het was onvermijdelijk. Dus mm -hmm. Hij had longkanker en het is uitgezaaid in de hersens. En hij heeft de laatste dagen nog erg veel pijn gehad. En we hebben zaterdag nog... Hebben we hem, Peter Straat en ik hebben hem nog gesproken. Toen zijn we... Met, hij zat wel in een rolstoel. Mm -hmm. Toen was hij nog zeer helder. Zijn geest was zeer helder. Hij was ja, half verlamd. Ja. En toen hebben we nog een heel vraaggesprek met hem uh, gemaakt voor de Haagse Post... En dat is opgenomen op de band en dat wordt nu bij de aangepast uitgewerkt. En dat verschijnt nu aanstaande woensdag bij de aangepast. Ja. Dus een beetje zijn laatste ja. interview. Rijk de Gooier over Ilke de Jong die vandaag in Amersfoort overleed. Al dus Ben Koolster op 1 augustus 1987... naar aanleiding van het overlijden van Elke de Jong. De schrijver, journalist, geestelijk vader van Koos tak, schaapsherder... en voorlichter van psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk... werd geboren in juli 1935 en overleed op 1 augustus 1987... op mijn gevoel uh, georiënteerd, denk ik echt op 52-jarige leeftijd... Uh, dat heb ik goed uitgerekend. En hij ligt begraven op natuurbegraafplaats Assel. Het is vrouw nog in de meun en guster is of lucht. De eerste fiets trapt deur de stad, de eerste roker De radio die kwedelt, ik hoor dat ik niks hoor. En het gedien kropt eerste licht, maar doe beste van deur. De nacht de is nu eerlijk of licht het soms aan Zo koud als tu bij mij bist, zo lang lang zonder die. Zo wabende die bodem, zo koud als de wind Als ik die zuigen nog eens zuigen toch nooit, toch nooit vind. Het is nog maar een dat leek mi meulen nog zover, wie lang door in ons steentje, en nou is gewoon een berg. Wat nou is gewoon weer meulen, en berg is alweer kool. Kamperen of creperen, zo woo je langs zo Geluiden van de eerste trein, die sliesten door de stroden. Ik mok mothee en ben alleen, Ik zit in mi zulf te broden. Een klok de en knitter in het matglas van mijn deen Kool theepots op de kop en ik blie van aan goh misschien. De nacht De is nu eerlijk, of licht het soms aan mee. Zo koud als het bij mij best, zo lang lang zijn die Zo wadende die noden, zo koud als de wind. Als ik die zuigen nog eens zuigen, toch nooit, toch nooit vind, toch nooit vind. De nacht van Ede Staal. Ook zo'n bijzonder talent, dat op veel te jonge leeftijd overleed. Hij werd geboren op 2 augustus 1941 en verloor de strijd tegen kanker op 22 juli 1986. Leraar Engels en streektaalzanger en dichter uit de provincie Groningen was hij. In Delfzijl staat een monument voor hem. Uit de verzameling gesproken teksten uit de rubriek Zuzo op Zondag Meun. Uitgezonden in het radioprogramma Sloperstil van Radio Noord. De aflevering getiteld De Ol Boerderij. Goeiedag. Een maand of wat leden. In december. Toen heb ik een keer een gedicht voorlezen. Over mijn herinnering aan boerderij... waar ik als jongetje speelde heb. Toen hebben we ons over belt of schreven. En de waren gewoon dat we tekst hebben. Aanen wilde gewoon nog een keer uren. De tekst van het gedicht staat in het tijdschrift Tol en Tyken van deze maand. Tol en Tyken... Een blad dat je onderavond wel zou ontkennen, denk ik. Zondag 19 december, dan kon je dit horen. speul als kind op boerderij. uit klont met boter en soepenbrij. Noor schouwt hij dat niet open tuur, als piepen in de schuur. Of dunne Jogen en Peer gaan, de Peren gek en Boer opstaan. Wel hebben stropak gang gebouwd, met kop en kaf en de benauwd. Wel hebben een keet, wat ging Tereer, naar der waard, daar komt hij weer. De oploot liep meer op een fabriek. Een bonk verstaande romantiek. De kaiden in loopstaal. Zwind naar baat. En al meer kunstmis over het land. Het gevuil ga dood. ken ik meer blauwen. Maar elk bedrijf moet aardig ruien. Nog even een boer is er bij touw. Den zal we zeggen. Het ging te gauw. Mooi ja. is smaist is te lood. Een loon is in een asfaltstrood. Een sloot, een regelrecht kanoel. En boerenproot, een rookeltool. Zo gauw ze aan het verkoven gaan, wordt elke bundel een landingsboon. Ze vliegen op trekkers over het land. Al boer met hen en buut zijn kaart. De zeun heeft zien al hier naar vullen regen. En al het zich op jong verkeken. Met jong en oud, elk heeft zijn eigen moten In het landschap. Nacht doet nacht tot proden. En geen geleerd doet Wagening, kan door veranderingen brengen. De meisjes, weiden uit woord aan licht. Die lezen krant en noemen gedicht. Wat ik ook in december gedaan heb, was een versje morgen in gedarven. Dus elke keer een paar regels erbij. Over een nieuwsdag. Dit is een versje over Veujo En ik wil dit keer beginnen met een stukje van het refrein. Elke keer een paar regels. En in een week of het maakt moet ik wezen. Het zal me niet of het niet lukt. En als het niet lukt, dan moet het zon maar dan. Dochoven. Het zou weer voor jou worden, het zou weer voor jou worden. Ik roek het aan de lucht en de eerste doe vlucht. Nou, daar waren de eerste regels. Aan de week ben ik te weer. Je ook. Edestaal, daarvoor Elke de Jong in dit uurtje nachtvluchten. Bijzondere talenten en vannacht waren ze weer heel even een beetje dichtbij. Het is zometeen tijd voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur Joker Hermsen in een aflevering van Andersdenkenden. Heel graag tot zometeen.